Iran zat de afgelopen dagen in Geneve om de tafel met vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Na afloop werd een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin positief werd gereageerd op een Iraans aanbod. De inhoud ervan is niet bekendgemaakt, maar de partijen zeggen dat het een belangrijke bijdrage levert aan een oplossing.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 De Nederlandse Sigrid Kaag gaat definitief de ontwapeningsmissie in Syrië leiden. Dat heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon bekendgemaakt. De VN voert de missie in Syrië uit in samenwerking met de OPCW. Dat is de in Den Haag gevestigde Nobelprijs winnende organisatie voor het verbod op chemische wapens. Kaag gaat vanuit Cyprus het personeel van beide organisaties in Syrië coördineren. Kaag werkt sinds 1994 voor de Verenigde Naties.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 Drie minuten en 17 seconden over negen. Tim Hofman zit hier tegenover me, onze internetprofessor. Want het is namelijk woensdag. Zometeen gaan we het hebben over Netflix. Jazeker. Want ze zijn een maandje bezig in Nederland. Online films en series kijken. Kijken of het een succes is. Is het volgens jou succes, ja of nee? Nou, de exacte cijfers kregen we niet. Ik ga het aan jou vragen. Heb je Netflix? Dan, gaan we, dan moet je het toch niet aan <zinnen> mij vragen? Dan gaan we het straks over Ik vroeg jou, ja of nee? Is het een succes? Ja of nee? Voor jou? Voor mij, ja. Euh, moet ik ook toelichten. Uh, ik hou het spannend. Ik zal straks uitleggen wat ik er wel en niet goed aan vind. Ah. Eh, ik heb ook de oplossing zelfs. Heerlijk, dat belooft ja. wat. Uh, we gaan het uitgebreid hebben over Kabul. Uh, deze keer niet over oorlogszaken. Want Kabul is namelijk ook hip en happening. En dat zou je misschien niet zo 1, 2, 3 verwachten. Zometeen hoor je er alles over. Je kunt ons bekijken via radio1.nl slash webcam, of op radio1.nl druk je op een, op een knopje en zie je ons zwaaien. Hey, je kunt ons twitteren, het hashtag BNN Today, of Facebooken op uh, facebook.com slash BNN Today. escaping you Van Hori van de Nieuws Shining. Rolof. Een bomexplosie in een moskee waarbij een gouverneur om het leven kwam. De Taliban die Amerika waarschuwde voor meer geweld. En twee Duitse ministers die maar net aan een aanslag ontsnapten. Er kwam maar weinig goed nieuws uit Afghanistan de laatste dagen. Je zou toch wel gek zijn om daar drie maanden vrijwillig in een klein dorpje te gaan bivakeren. Nou, journaliste Sahar Yahis, die lijkt het wel wat. Ze wilde kijken of het beeld dat wij van Afghanistan hebben wel juist is. Dus ze vertrok naar Dej Arbab. Dat is een beetje het vlagwedden van Zuid-Azië. Ze deed ook Kabul nog even aan en nu is ze terug. En ook nog hier om haar verhaal te doen. Inderdaad, ja. Sahar, ja, het, het vlagt-wedden van Zuid-Oost-Azië. Ja. Dat nou. dat of Zuid-Azië. Ja. Ja, um, Sahar, welkom. Jij, Dankjewel. Jij bent inderdaad naar Afghanistan gegaan. Uh, je ontdekte tijdens je verblijf een heel nieuw bruisend Kabul. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, maar zoals uh, Roelof net al zei, je woonde in een heel klein dorpje. Desjarbab, een half uur rijden van de stad. Wat, wat, wat is dat voor dorpje? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, Desjabab was een heel klein dorpje. Het hoort uh, bij de grote district Pagman. En door. Uh, Wonen maar een paar honderd mensen. Een paar honderd mensen. Ja, ja. Wij kennen beelden van Afghanistan als als, veel, als, als je de stad uitgaat, dan is er veel uh, zand, stof en, uh, en, kle en kleine en Moet ik me dat ook erbij voorstellen? Dat is het een, een droge droge omgeving. Hoe, hoe ziet het eruit? Nee, Pagman staat juist bekend om om uh, de natuur. En uh, de vele wateren en beekjes en okay. uh, riviertjes die er doorheen stroomt. En um, dus uh, nee, het waren het, niet echt goede wegen in het dorp zelf. Dus alles was een beetje onverharde weg. Maar de weg naar het dorp toe, dus de hoofdweg, was wel gewoon goed. Maar geen droge, stoffige toestand. Echt nee. juist heel, heel vruchtbaar en groen. Begrijp ja, ik? ja, dat is het leuk. Dat is voor het beeld. Uh, en heel, heel veel bergen eromheen. En heel veel bergen eromheen. Het is tegelijkertijd ook een plek waar de taliban op zijn zachtst gezegd nog behoorlijk sterk aanwezig is. Ja, hoe merkte je dat? Uh, nou, dat merkte ik door, door de denkbeelden van mensen... en door het feit dus dat ik um, in een burka in het dorp mezelf moest begeven. Mm -hmm. En uh, de eerste paar dagen ging ik bijvoorbeeld uh, in een... Ja, zonder een lange jas. Dat noemen ze een hijab naar buiten. Ja. Totdat ik um, ja, roddels over me hoorde. Dat ze, zeiden, al. Ja, dat ze zeiden van, ja, er is een nieuw meisje bij ons in het dorp en uh, zij loopt uh, in doorzichtige kleding rond. Wacht even, in doorzichtige ja. kleding rond? Want wat had je daar wat had je aan? Nou, gewoon een legging of een broek en daaroverheen een, een lange jurk. En um, mijn armen, die waren ook bedekt. Ik had gewoon een hoofddoek op. Maar dan nog was dat in het dorp was dat was niet geaccepteerd. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik, oh mijn god, ja. ik moet gewoon dus zo zo snel mogelijk zo'n lange jas aanhalen. Want dat, oh mijn god, dat is letterlijk, want het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk inderdaad. Hoe, want hoe woonde, gevaarlijk is dat? Nou, ik woonde vlak naast een parlementslid... die door de Afghaanse overheid gezocht wordt, hij en zijn zoon. En die man die is niet echt zo'n hele goede man. Mm. Um, nou, hij heeft heel veel mensen vermoord... maar ook um, hardhandig mensen hun grond afgepakt in, in hetzelfde dorp... Um, dus hij had niet zo'n hele goede naam. En ik woonde vlak naast hem. En ik ging bijna elke dag langs zijn deur. waar zijn commandanten en zijn beveiligingsmensen stonden. En zij hadden dus ook over mij gepraat. Okay. En, die man en die mannen die waren ook geen goede, goede mannen, zou ik maar zeggen. Ja. Op zijn zachtst uitgedrukt. Maar dat, jij komt dus als laat zeggen, losbandig meisje. vanuit, <lacht> vanuit Nederland opeens in zo'n dorpje terecht. Waren mensen daarop voorbereid? Was ze, was ze dat verteld dat jij daar kwam? Dus je vloog eigenlijk gewoon. Binnen en en, en jij, jij moest aanpassen, maar zij dus ook, blijkbaar. Maar jij hebt je voornamelijk aangepast, begrijp ik? Ik heb me voornamelijk aangepast, maar ook vooral voor mijn eigen veiligheid. Om dus niet op te vallen en de, om de roddelmolen niet, um, ja, niet aan de gang te krijgen en hmm. dat soort dingen. Maar ja, het was niet echt voor mij. Ik, uh, het was geen um, een bewuste keuze geweest om daar te zijn. Want we konden daar een huisje huren en Kabul zelf kon dat niet. Okay. Um, dus daar konden we een huisje huren en ik dacht, oké, okay, nou leuk... Want bij, bij had, familie, bij familie inderdaad. Maar ja, ik had ook gewoon een, een totaal ander beeld van oh, het is leuk en er is zoveel natuur om me heen, dus dan kan ik er vrij mezelf begeven. En ik hoef misschien niet altijd een hoofd de kop, maar dat, dat, <laughs> dat was... bleek heel anders te zijn. Ja, ik kan het zeggen, want hoe, hoe ver is dat uiteindelijk gegaan? Heb je het uiteindelijk helemaal bedekt? Ben je inderdaad een boerka gaan dragen, zodat mensen ook niet meer konden zien of jij het was? Ja. Okay. ja, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> we gaan straks praten over Kabul, want daar ben je ook geweest. En dat, daar komen hele andere verhalen vandaan. De opvallende ja. verhalen, op zijn zachtst gezegd. Um, dus daar gaan, we, daar gaan we het zo meteen uh, nog verder over hebben. Eerst gaan we luisteren naar Zazie. Drie prachtige dames met leuke instrumenten die het, uh, die het hartstikke goed doen. Overal en nergens ter wereld. Ze reizen, reizen rond, zijn op de dek. Dit is Zazie en All You Need. Dancing back. met grappige, geinige instrumenten... Maar ze spelen van alles en nog wat namelijk. Ze hebben echt een bas, en een neusfluiten, dwarsfluiten, dwarsfluit, van alles en nog wat. Heel leuk, drie dames opererend onder de naam... ZA, ZI and All You Need. Tijd voor de digitale wereld. Ja, elke woensdag behandelen wij de digitale wereld... met onze eigen gadget, professor Tim Hofman... Tim, ik speel mijn favoriete films eraf bij 8 mm op een, op een oud laken. Wat dat ja. is gezellig en dan eten, dan eten we dan uh, uh, Kokosmakronen bij en dat soort dingen. Had ik niet leuk. anders verwacht, maar we gaan het hebben over Netflix. Netflix, online videodienst waarbij je on demand kunt kijken naar duizenden ja. en duizenden films en series. Absoluut. Afgelopen weekend was uh, net een maand geleden dat wij uh, als Nederlanders, want dat was in Amerika al, uh, mochten beginnen met Netflix. Uh, ouderwets, of nieuwerwets, uh, binge viewen. Voor 8 uh, euro per maand. En binge viewen is net als binge drinken. Dan ga je de heel lang, ga je dezelfde serie kijken... net zo lang tot je hem uitgekeken hebt. Dus je mailt je ziek, van je werk, zak chips op de bank... <laughs> fles cola, en je gaat kijken. Dus dan, uh, dan kijk je de serie helemaal uit. En dat is ook eigenlijk de manier... en ik, ik, ik ga nu naar het reclamefragment toe... waarop ze ons Nederlanders proberen over te halen... om daar ook aan te beginnen. Nou... Netflix kijk je zoveel series, films en documentaires als je aan kan. Direct online op je tablet, smart TV of andere schermen met internet. Probeer ons nu één maand gratis. Je kunt opzeggen wanneer je wilt. Netflix. All you can watch. Ja dus all you can watch, en dat is het ding van Netflix. Erik, jij hebt het nog niet, maar een hoop Nederlanders wel. De eerste maand is voorbij, die was gratis. En dan kunnen we nu dus beslissen, ga ik ermee door of niet. En de cijfers van Netflix blijven nog even uit. Die kregen we niet. Maar er zijn zeker mensen afgeraakt, omdat een veelgehoorde klacht is. En die zeiden wij net ook al hier over de redactievloer. Het aanbod valt een beetje tegen. En is een beetje oud. Ja, het is niet zo veel, het is oud... Maar hoe komt dat? Dat dat, dat, dat nog niet, uh, dat, dat niet up-to-date en, en al veel meer is? Is dat, is dat ook een probeersom? Nou, ja, ja, misschien dat ook. Misschien dat ze ook mensen eventjes willen laten kijken... hoe vinden ze het überhaupt als je on dingen kan kijken. Het aanbod wordt steeds groter. Zo kondigde Netflix vandaag aan dat er voor de, eers, uh, voor de Nederlandse markt... een deal is gesloten met Disney. Nou, Dat is al een stap vooruit. Uh, dus de katalogas uh, wordt, wordt langzaam groter. Uh, en gisteren werd bekendgemaakt, dat is ook interessant... dat Sony Pictures als eerste grote Hollywood-speler... een serie gaat maken speciaal voor Netflix... Zoals eerder met House of Cards en Orange is de Nieuw Black gebeurd. Ja, dat is een politieke een House of Cards. Geweldig. Kevin Spacey, een mooie goede, goede politieke serie. Ja, ja, ja, en die viel ook heel goed. Uh, uh, die schreef uh, vorige maand geschiedenis door als eerste webserie drie Emmys in de weg te slepen. Tim, dus dat is nogal wat. Tim, heel even. Want ja. er zijn ongetwijfeld mensen die luisteren die denken... Wacht even, dat is een online ja. uh, aanbieder. Maar hoe kan ik dat dan? Moet Ik dat dan op mijn computer kijken, of kan, kan ik ja? op je tablet, op je telefoon? Je kan het ook via je televisie dus doen. Dus je kan en dat is leuk ja, Maar Dan je... moet je dus je computer aan je televisie hangen. Via uh, allerlei interessante manieren. Dat kan makkelijker. Dat kan okay. makkelijker. Maar laat ik het daarvoor je ophouden. Dat je het via een computer dingetje. Ja, want er je televisie... zitten heel veel mensen die denken: ja, maar hoe dan? Ja, nee, nee, maar dat is oké. Okay, dat is oké. Okay. Nou, laat het zo: alles met een beeldscherm. Daar kan je Netflix op kijken. Kijk, dat is fijn om Duidelijke het te taal, weten. toch? Ja. Nee, dat lijkt me beter. Nee, dat is ja. goed. Goed zo. Uh, de Nederlandse producties. Uh, ja, nou, ja, ik wilde dus weten uh, of, of, of, of er in Nederland dus ook speciaal voor Netflix series gemaakt gaan worden. Uh, dus dat heb ik gevraagd aan Sander Meurs. Die is uh, met Films uh, verantwoordelijk voor uh, onder andere de series God los, Feuten, dus veel BNN, Smeris en Belliger. Uh, en die vroegen wij, uh, wat zijn de plannen? Ja, daar was ik heel blij mee. Jazeker. Ja. Ja. Omdat uh, de, de manier van televisie kijken natuurlijk gewoon gaat, uh, gaat veranderen. Of al is aan het veranderen. En uh, ja, wij zien Netflix gewoon als een, als een zeg maar, zender, als je een ouderwetse term wil praten. En uh, uh, ja, dan ben je dus net zo goed daar uh, content voor leveren als voor ouderwetse televisie. Ja, en uh, ik sprak hem daarna nog even verder. Uh, het, hij heeft wel een, een klein kritiekpuntje. Hij vraagt zich wel af of dat ook echt gaat lukken. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk altijd uh, niet de allerbeste afzetmarkt, omdat het gewoon om, om een absoluut in absoluut getallen weinig uh, kijkers gaat. Dus, um, dus het enorme verschil met Amerika is natuurlijk dat je, ja, wat er zoveel potentiële kijkers zijn, dat het al, voor, al vrij snel uh, bankable wordt. ...om die investeringen terug te verdienen. Want dat gaat natuurlijk ook daarom, gewoon omdat je abonnementen moet verkopen. Um, dus, en kijk, drama-series drama -series zijn gewoon ontzettend duur. Dus ik weet niet of of nou Nederland een gebied is... ...waar je dan vrij snel zoiets gaat proberen als Netflix. Ja, kortom, hij zegt eigenlijk, Nederland is misschien te klein. Te klein. Ja, ja, te klein, dat is het ook. En dat, ja, Nederland is gewoon heel klein. Um, aan de telefoon, iemand waar jij uh, misschien wel blij mee bent, Erik. Uh, Kaya Wolfers, hey. uh, met NL Film. Ja, verantwoordelijk voor onder meer Penosa, De serie waar jij hier zondag in te zien bent. Dag Kaja, Kaja. goedenavond. Hi, goedenavond. Hi. Jij hoorde uh, collega Sander van Meurs net. Ben jij als uh, uh, NL Film um, net zo blij met Netflix? En als eventuele mogelijke partner voor de toekomst? Ja, absoluut. Uh, heel blij. Uh, het, het is natuurlijk iets wat, uh, wat moet groeien nog in Nederland. Maar uh, wat ze in Amerika natuurlijk hebben gedaan... is om op een gegeven moment echt een flinke stap in uh, abonnees te maken. En daardoor zijn ze, uh, zou ik maar zeggen, eigen content gaan maken. En dat is iets wat je je kan voorstellen... dat in Nederland ook op een gegeven moment zou kunnen gebeuren. Ik deel wel... Die, uh, die visie dat Nederland natuurlijk een klein marktje is, dus zich niet snel terugverdient. Maar ja, je kan ook denken aan uh, films die alleen voor uh, Netflix zijn bedoeld. Of series die zo sterk zijn dat ze ook uh, in de rest van Europa potentie hebben. Maar uh, als ik uh, de, de vraag dan stel, zou je uh, nieuwe ideeën uh, dan pitchen? Zou, zou, je dat, ja, zou je dat overwegen om, om, om bij Netflix mee aan te kloppen? Uh, ja, absoluut. We hebben nu al wel eens projecten waarvan je denkt... Van, ja, waar moet het eigenlijk heen? Het is misschien soms dan net iets te edgy voor, uh, voor, voor de commerciële zenders... of, uh, of uh, niet, net niet geschikt voor de publieke omroep. En dan denk je, nou, dat, dat zou mooi iets zijn wat we klaar kunnen hebben liggen voor het moment dat Netflix uh, dit wel wil gaan doen. Ja, ja. Ik, hoor, ik hoor net Sander van Meurs zeggen van ja, dat is ja. toch televisiekijkers aan het veranderen. Is, is dat ook daadwerkelijk zo? Komen er al zoveel mensen op dit soort uh, uh, uh, nieuw nieuwe soort van, van, van media af... Dat het, dat het al een beetje lonend dreigt te gaan worden? Uh, nou, je merkt in ieder geval dat in de manier waarop uh, kijkers met drama bezig zijn... dat ze bereid zijn om, uh, om series on demand te kopen, dat ze... 2 uh, uh, euro vooruit willen betalen om een nieuwe aflevering van, uh, ik wat Divorce te bekijken. Of uh, van, uh, van de avond, wat we dan maar zelf maken. Uh, en je merkt dat ze natuurlijk ook nog gewoon dvd-boxen kopen. De, de enige boxen die het nog goed doen, uh, zijn op het moment serie's. Dus de, de, de, de, de kijker wil wel uh, uh, gewoon geld steken in, in een weekendje in serie afkijken. Okay. Nou, je ziet het ook bij de televisiering, hè, dat Vlike dat, uh, dat Maastricht en uh, Divorce allebei genomineerd zijn voor, uh, voor de ring. Dus ja. uh, van kort, zijn jullie er klaar voor? Uh, absoluut. De, de, de projecten liggen klaar, dus wij kunnen niet wachten tot ze uh, uh, er ons een opdracht voor geven. <laughs> ja. ja, uiteindelijk. Eh, mooi. Moeten we dan allemaal aan de net Netflix? Wordt dat dan ook uiteindelijk een bedreiging voor de gewone Dinosaurus-televisie? Uh... Nou, ik hoop dat televisie ooit dan uh, uh, links gaat, waar uh, de muziekindustrie rechts ging bij uh, Napster en Kazaa. dus dat ze dit gaan omarmen. Dat Alsjeblieft, Televisieland, bazen van mij, ga dit omarmen. Doe, Doe het. Dat. Ja. Nou heb de... ik nog een klein dingetje overigens? Uh, uh, wat, wat misschien wel interessant is. Het aanbod voor Netflix is niet zo groot. Um, uh, ik heb nou iets gevonden waardoor je het Amerikaanse aanbod ook kan vinden. Ga ik nu twitteren: de broer van Roos. En daar als je Netflix hebt, dan kan je ook alle Amerikaanse series zien. Geen At, dank. Zo, hopelijk. At de broer van Roos dus. Goed zo. Um, dankjewel, uh, Tim. En dankjewel, Kaya. Radio 1 BNN Today. Journalist en politicoloog Monique Samuel reist door het Midden-Oosten. Daar onderzoekt ze wat het effect is van de strijd in Syrië op de omringende landen. Vandaag is ze in Dolmis, het grootste vluchtelingenkamp van Irak. Een ijzeren kraam met allerlei vrouwelijke schoonheidsartikelen, zoals kettingen en elastiekjes. Zo sta ik hier bij de plaatselijke ethos, gerund door Ahmed oh, Hij verkoopt ook haarverf en alle andere zaken waarvan je misschien zou denken dat de vluchteling dat niet meteen nodig heeft. Maar hier proberen de mensen toch zo normaal mogelijk en menswaardig te leven. Mm. Oh, oh, oh, oh. Dit is Monique vanuit Dolmis, het grootste vluchtelingenkamp van Irak. Dit eindeloze kamp van modderhutjes en stenen gebouwtjes, tenten en krotten met golfplaten is zo uit de vroege gegroeid dat eigenlijk niemand meer weet hoeveel mensen hier precies wonen, leven en werken. Het kamp bestaat nu drie jaar en is langzaam omgevormd tot een soort van stadje met een hele economie. Dat zijn dus economische migranten die desalniettemin veel liever terug zouden willen naar Syrië dan hier in de woestijn, in de buurt van Dohok, in dit eindeloze modderige dorp te verblijven waar het nu nog wel liefelijk is met de zon en de hitte, maar waar het winters één grote modderpoel wordt. Het kamp is ook niet gebouwd voor zoveel inwoners. Het was eigenlijk ingericht voor 15.000 vluchtelingen. Met 50.000 tot 60.000 vluchtelingen is dit kamp een modderstad die nog wel eens heel lang hier zou kunnen blijven staan. En waarvan de mensen nog wel eens heel lang zouden moeten wachten voordat ze terug kunnen naar Syrië. Morgen de zevende dag van het dagboek van Monique. Straks praat ik met Zahar over Kabul. Maar eerst Karol Emerald. I got it. Een one day. Radio 1. Erik Kortom. BNN Today. Vraag is: wanneer mogen de ambtenaren in Amerika eindelijk weer aan het werk? Dat antwoord krijg je rond 10 voor 10 van onze man in Amerika. Wil je meepraten over de onderwerpen van vanavond? Kan dat natuurlijk via Twitter. En dan gebruik je de hashtag of hekje. Of hekstek. Hoe je dat ding ook wil noemen: BNN Today. Maar nu eerst. Dit is Radio 1. Het nieuws met Manette Wel. Minister Timmermans adviseert Nederlanders om Egypte als het even kan te mijden en anders in elk geval niet naar demonstraties daar te gaan of die te filmen. Volgens Timmermans is er een reële kans dat terroristen in het hele land aanslagen plegen. Hij waarschuwt met name voor de Sinai-woestijn. Groeperingen daar zouden met raketten vliegtuigen willen neerhalen die naar Sharm el Sheikh gaan. Om die reden zijn vakantievluchten daar naartoe geschrapt.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 De 37-jarige man werd vorige week opgehangen in een gevangenis. Nadat hij 12 minuten aan de gal had gehangen, werd hij doodverklaard. Maar de volgende dag bleek hij nog te ademen. Volgens Amnesty willen de autoriteiten hem opnieuw ophangen... zodra zijn conditie genoeg is verbeterd. Nou, Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. 0,1% ja. van de automobilisten. Ik begin gewoon kortom. Is ja, verantwoordelijk is, voor ja, 6% ja. Procent van de verkeersdelicten. Maar die veelplegers, de zogenaamde verkeershufters. Die krijgen even hoge boetes als iemand die maar één keer per jaar te hard rijdt. Helemaal fout, zeggen ze vandaag bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die hardrijders zouden steeds hogere boetes moeten krijgen. Dan passen ze vanzelf hun gedrag aan. Nu hebben wij op de redactie ook zo'n veelpleger. Zo iemand die vaker een boete dan de krant in de bus krijgt. En ik vroeg aan haar wat zij van het voorstel vindt hogere boetes voor veelplegers. Ze deed anoniem haar verhaal en ze was wel geschrokken van het bericht. Ik was nog nooit onderdeel van een groep, maar nu ben ik dat voor het eerst. En ik ben er niet trots op, want ik ben blijkbaar dus... Een van de 13.000 verkeershufters. Vandaar dat er wel even een belletje gerinkelde. Ik dacht: hé. Hey. Ik heb zelfs ook een flitspaal-app geïnstalleerd op mijn telefoon. Maar ik werd er helemaal tierenleer van in de auto. omdat dan continu hoor je belletjes. Dus ik dacht: nee, dat gaan we niet meer doen. Daar word ik ook helemaal gek van. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel gewoon een beetje boos over het feit dat ze het dan nu zo willen aanpakken. Namelijk door de bedragen maar op te hogen. Want alsof die bedragen, en ik spreek uit ervaring, alsof die niet al hoog genoeg zijn. Ik denk dat je gewoon naar een puntensysteem moet van je rijbewijs: dat er echt iets op het spel staat. Als je te hard rijdt, dan raak je gewoon je Kijk naar Duitsland. Duitsland is alles beter zogenaamd. Kijk, Neem dan ook dit over van Duitsland. Zeg het. Beter puntensysteem. Basta. Ja, Simone Dekkers van onze redactie was dat. Die anoniem haar verhaal deed. <laughs> Zij ziet niks in zo'n progressief boetesysteem. Maar misschien wordt er aan tafel wel heel anders over gedacht. Dan Simone Dekkers van onze redactie. <laughs> oh. uh, Sahar, jij bent absoluut geen verkeershufter. Want jij hebt uh, ooit maar twee boetes in je hele leven gehad. Dan willen we wel even weten. Die heb je vast nog wel onthouden. Waarvoor en hoeveel was je kwijt? Nou, eentje was voor te hard rijden. Daar was ik iets van 50 euro aan kwijt. En eentje was volgens mij door rood licht rijden. En dat was iets van 160. Dat is een beetje meer. Maar 50, 50 euro hard rijden... dan heb je waarschijnlijk net 3,5 kilometer ja, ja, net rijden. drie. Ja, dat, dat, daar was ik wel een beetje boos over. Ik had seasonaal 3 kilometer en dan kan je toch wel best... Hè? Ik ja. kan je best uh, negeren. Maar nee, dat kon niet. Meer. Dus dat vond ik best wel erg. En sindsdien doe ik dat niet meer. Eén keer, keer drie kilometer te hard rijden maakt jou dus inderdaad geen hardrijder. Hufter. Nee. Maar je vindt de maatregelen op zich wel een goed plan, toch? Ja, want ik kom net uit Afghanistan. In Kabul. Dat is één en al verkeerschaos. Ik denk dat als je me drie maanden geleden had gevraagd. dan had ik een heel ander, ander antwoord gegeven. Oké. Het kost meer anarchistisch toen. Maar nu vind ik alles wat met regeltjes te maken heeft fantastisch. Dus daarom. <lacht> oh, nee, dat is wel heel Dus uh, Afghanistan. Dan heeft jouw regelliefde regel bijgebracht. Echt zeg maar. serieus. Ja, echt want, ja, er waren zoveel uh, verkeersongelukken. En er gebeurde zoveel qua verkeer. Dat ik echt zoiets had van. Oh, dus al die veelplegers moeten we uh, drie weken na ja, afgaan. Kan dus kan ja, ja, ja, doe maar. maar. Op missie. Rapelijk, Op Naar nou, Kabul <laughs> gewoon. Zijn er, ja. zijn er stoplichten en dat soort dingen in Kabul? Ja, die zijn er, die zijn er wel. Maar die worden gewoon genegeerd. Ja, dus dat was het leukere Klein Amsterdam. Er zijn, er zijn meerdere steden overigens. Het hele Afrikaanse continent. Het tuft dan nou, gewoon door. Dat oh, Oh, dat is echt helemaal geweld. nergens heel erg heel hey Tim uh, uh, jij zit er nog Je hebt geen rijbewijs nee. ook, ook geen auto nee uh, jij juicht deze maatregel toe maar om een hele andere uh, nou, reden. Ik, ik heb daarom ook geen rijbewijs ik ben ooit uh, tien jaar terug helemaal aan gort gereden door een auto maar echt van, ja vanuit de littekens in mijn hoofd ik heb nog schroef in mijn arm dat werkt helemaal niet ja het is geen geintje nee, dat dus ik is, heb ja. ik heb het tot nu toe ik weet okay, ook niet waarom dit op Nationale Radio zegt nog nooit de kloot gehad om in de auto stappen. ik ben pas geleden begonnen maar als ik dan ik, ik ben ik ben voor maar dat kan ook uit kunnen zijn maar, ik wil zeggen was het was dat een harder was dat een hufterige hardrijder? Of was dat gewoon een, een, een vervelend ongeluk... waar jullie allebei niet zo heel veel aan konden doen? Maar ja, die meneer samenloofd... kon daar uh, zeker wat aan doen. Maar als okay. hij ooit uh, mij uh, gecontact had om bijvoorbeeld sorry te zeggen... dan had ik misschien geweten of er veel pleeg had geweest. Ben ik ja, dus niet. niet dat heeft hij niet gedaan. Ik ben nog steeds boos, merk je Ik hoor het. <laughs> het. Je gaat ook nog sneller praten ervan. Ja. Um, wat is het meest hufterige wat mensen in het verkeer kunnen doen, Rolof? Rolof? Bumperkleven staat op één, geloof ik, in al die uh, lijstjes. Ja. Maar het allerheftige wat je kan doen is uh, ja, iemand doodrijden, denk ik toch wel. Dat doorrijden aan een ongeluk vind ik ja. over het wel echt het meeste hefteregger wat je kan. Ja. En dat gebeurt Sahar, heel vaak in Kabul. Ja, oh, echt waar. Ja. Ik heb ook zelf getuigen daarvan, dat is echt niet leuk om mee te maken. Nee. nee. Nou. Goed. Um, ja, laten we dit maar afronden hè, denk ik toch? Ja, we gaan het plaat rijden namelijk. Want uh, in Japan is het ook allemaal niet allemaal even leuk. zingt de alfavil. Ja, Lekker, brug. Ja, dat is een mooie brug. Ja, mooi. Big in Japan. Alpha Alfavil. Denken dat deze band enorm groot zou geweest zijn in Japan, en dat viel eigenlijk al wel mee. Je wordt een alpha veel. De Afghaanse hoofdstad Kabul, die wij vooral kennen van aanslagen, terreur en geweld, die heeft ook een hele andere kant. Dat ontdekte journalisten en fotograaf Sahar Jahish, die hier nog gezellig bij onze tafel zit. Sahar bezocht de afgelopen maanden vaak de Afghaanse hoofdstad. En wat blijkt? Er is een Kabul waar gedanst wordt. Er is een Kabul waar gezongen wordt. Er is een Kabul waar de woorden bowling en bardancing weer in de mond genomen worden. Een stad kortom waar de uitgaanstips op Kabul FM binnenkort zomaar zo kunnen klinken. Bij het mausoleum van Abdur Rahman Khan... wordt zondagmiddag een gezellige braderie gehouden... met demonstraties van oude ambachten als kameeldrijven... zwaardslijpen en tapijtknopen. Voor de kinderen is er een springstofkussen. Op zaterdag is de opening van de Taliban Herfst Fair. Tal van ondernemers presenteren zich... en er is van alles te zien en te proeven. Neem een grote tas mee, want er worden gratis halal-samples uitgedeeld. Om 12 uur signeert Marco Corano zijn nieuwe album... Altijd al in de huid willen kruipen van bekende Afghaanse zangers... als Farid Rastegar of Sardar Ali Takkar? Discotheek Copacobana in Kabul-Zuid... wordt zaterdag omgetoverd tot een heus karaoke-paleis. Na uur kun je tot aan je baard in het sop swingen. Want dan gaat het schuimkanon aan. Inshallah natuurlijk. Dus, ik vind het springstofkussen wel een goede, goede vondst. Um, Zahar, dit ligt, ligt dit bovenop de waarheid of is het een klein beetje anders? Nou... Het zit heel dicht op de waarheid eigenlijk. Ja, ja, nee, er... Drie maanden lang bracht jij door uh, in die stad. En je zag tot jouw verbazing geblondeerde meisjes op straat rondlopen. Je vertelde net over het kleine dorpje. Waar jij je uiteindelijk in, in een volledige boerka had moeten uh, uh, hullen. Omdat je anders de te vrijgevochten Westerse Afghaanse uh, was. Nee, je je... ontvoerd en verkracht kon worden. Maar ja, goed. precies. Ja, dat, nou, ja, daarom Hier geblondeerde meisjes vrij op straat lopen. Jongens in t-shirts. Uh, de klanken van scheurende gitaren. Rockbeentjes. Je kwam terecht in het voor jouw Totaal nieuw uh, Kaboel. Um, ik zeg jongens dus in hippie t-shirts en meisjes. Die daar, dat klinkt doodnormaal. Waarom was dat voor jou een, ver een verrassing? Nou, Omdat ik drie jaar geleden daar een, een totaal ander beeld bij had. En um, drie jaar geleden wanneer ik op straat liep dan zag je... Heel weinig meisjes. Dat, uh, ik weet nog dat de tweede keer dat ik met mijn vriendin daarheen ging, dat er gewoon echt dat meisjes en vrouwen telden. Of als het op straat waren. En nu was het gewoon heel veel. En ik was al gauw de tel kwijt. Um, maar ook de kleding. Ik vond skinny jeans in Afghanistan vond ik echt super cool om te zien. En meisjes met geblondeerde haren die het ook nog eens onder hun hoofddoekje uithalen. Ja, ik ervan, ze hebben. dan wel een hoofddoekje om en dat gewoon even zo'n paar sprietjes in je denkt. Hé, hey, er zit gewoon onder. Ja, ja wij, wij dragen onze hoofddoekjes best wel los. Ja. Dus dan is de helft. Je hoofd wel te zien en ja, en dan wordt dat uh, natuurlijk gesteld. Ga ik het meteen ook vragen? Want dat is, je, je zegt het nu zelf, ik heb dat altijd afgewerkt. Ik zie bij mij in de buurt veel Marokkaanse meisjes die hebben die, dat zit, zit helemaal strak met speltjes. Klopt. En, en Afghaanse vrouwen, tenminste, ja. wat jij zegt, wij dragen het los, Dat is een soort mooi gedrapeerd zo, ja. maar dan zie je wel soms stukjes haar. Dat mag ja, dus, blijkbaar. dat mag, okay. inderdaad. een Kabul mag het wel, maar in het dorpje mocht het niet. Dus wanneer nee. ik het dorpje in ging, dan ging het gewoon helemaal... dat ding ging drie keer om mijn hoofd heen en dan... Maar je zegt, drie jaar geleden was je daar dus voor het laatst... en nu, ja. en nu dit, dat is behoorlijk snelle ontwikkeling. Ja, dat geweest. is behoorlijk snelle ontwikkeling, ja. En uh, ik heb me heel vaak uh, afgevraagd hoe dat kwam... en ik kwam tot de conclusie dat de sociale media daar echt een hele grote rol spelen. Um, heel veel Afghanen die beschikken over uh, smartphones... En daarmee hebben ze Facebook, Twitter um, en toegang tot, tot allerlei soorten websites. En, ja, en contact natuurlijk ook met, met, met de Afghanen in het buitenland. Dat heeft ze dus best wel, veel, best wel snel bijgebracht. Is, is het een, uh, hoe moet ik dat zeggen? Is het een Afghaans modern uh, uh, en, en hipness... Of is het een gekopieerd westers uh, uh, hip ding, zou ik maar zeggen? Wat is het? Um, de hipheid. Ik denk dat het wel een Af Afghaans sausje eroverheen zit. Met Afghaans Afghaanse sausje dat dan meestal toch dat de kleding bedekt moet zijn. Ja. Ja. En wat is de norm? Is Kabul de norm ja. of, of zijn die kleine dorpjes de norm? Want hier nee, heb je Kabul. natuurlijk ook toch wel Ja, ja stapel. Is altijd de norm geweest? Dat is raar. Oké, okay. ja. dus, dus dat is eigenlijk, uh, eigenlijk wat het gezicht van Afghanistan zou moeten zijn voor de westerse ja. wereld dan. Ja, kan het dan dat het niet zo is? Omdat wij uh, goed nieuws niet zo heel gauw. Uh, nou ja, good news is no news. Dat, zeggen, nee. dat nee. weten we allemaal ja. wel. Dus dat wil je ook niet erbij betrekken. Als wij geconfronteerd worden met nieuws uit het Afghanistan zijn, het bomaanslagen, ja. ontvoeringen, ja. ga zo maar door. En, en onze eigen jongens en meisjes die er zaten natuurlijk een, een tijd lang. Um, het, wat, zou dit, wat zou die jongeren in Kabul bijvoorbeeld, wat zouden zou die geholpen zijn met, met als dit wel, laten we zeggen, op de westerse televisie te zien zou zijn? Het zou geholpen kunnen hebben. In ieder geval voor hun eigen ego. Omdat yeah. zij alleen maar elke keer ge geconfronteerd worden. Wanneer zij Twitter openen zien ze alleen maar aanslagen. En, en um, vrouwen die uh, hey, gestenigd worden en dat soort dingen. Dus voor hun eigen ego zou het heel veel helpen. En dat hielp ook. In de tijd dat ik daar was. Was Afghanistan de Zuid-Aziatisch kampioen geworden. Yeah. Voor ons voetbalteam. En ja, dat, een paar dagen lang was verkeer uh, verkeerde Afghanistan in de roes van overwinning. En ineens kwam de... De, de, patro, de weet je, patriotistische gevoelens die kwamen naar boven. Dus dat was heel leuk om mee te maken. En, en dat zeiden dus ze ook. Van, ja, voor één keer worden wij, komen wij niet in, in, in het wereldnieuws met slecht nieuws. Maar komen we met een goed nieuws. Met, met, met, echt, met echt goed nieuws. Dat betekent ook dat... Hè, wat Tim zei net, is dan, Kabul is dan de norm. Maar, maar de Taliban het, het zit nog steeds in Afghanistan. Troepen zijn weg. De angst bestaat dat er zometeen als er een nieuwe regering komt... Dat er, dat er dingen teruggedraaid gaan worden. Leeft die angst ook onder de jongeren? Uh, ja, het leeft eigenlijk onder iedereen. Iedereen uh, denkt van 2014, we weten niet wat er, wat er komen gaat. Um, de internationale troepen trekken weg. En de kans is groot dat de regering gaat onderhandelen met de Taliban. Ja. Om hen bij de regering te betrekken. En ze zijn dus heel erg bang dat heel veel dingen teruggedraaid worden. Dus dat, uh, dat de samenleving een stuk... Conservatiever gaat worden. Hebben zij invloed? Want wij hebben hier natuurlijk, weet je, uh, je hebt, ik noem maar even uh, jongere partijen, hebt, wij hebben Siebert van Linde met zijn gegeven. Hij In ieder geval, onze generatie heeft de stem, laat ik het zo ja. zeggen. Ja, ja. Is dat daar? Um, of zij invloed hebben? Nou, nee, want de grootste. Ja, mensen die... De dat zitten toch meestal in de regering. en, en ja, Het is een en al een chaos. Jongens, en is er ja, een kans dat zij zelf de politiek in kunnen... om, om verandering te brengen? Of, of werkt dat daar totaal niet zo? Nee, het kan wel. Hoe ho ja? meer als je stemmen daarvoor kunt krijgen... dan kan je zo in het parlement komen. Ik kan het zeggen, daar dat, dat gaat ja. zo meteen gestemd worden. Dus ja. ze zou, dus zouden in principe een partij mogen, mogen, mogen, dus mogen oprichten. Ze mogen wel een partij inderdaad oprichten. Maar heel veel jongeren die zijn nog steeds bezig met hun educatie. Er is een grote werkloosheid onder jongeren. Ja. Dus die zijn daarmee bezig. Mensen zijn echt bezig met over... Dan ga je niet zo heel gewoon politiek denken. En ik denk dat ze ook niet eens zo ver zijn. Maar ze, buiten het feit dat ze dan misschien niet aan politiek denken, denken ze wel aan leuke dingetjes. Leuke dingen. Laten we daar ja. eens even naar kijken, want anders gaan we het weer ja. over de politieke situatie ja. hebben. <lacht> en dat is het nieuws wat we al zoveel zien. Het gaat mij juist om inderdaad dat die, die, die, die, die hippe jongens en meisjes gaan naar plekken als The Venue. The Venue. venue. Um, vertel eens, wat is dat voor plek? The Venue is een cafeetje. Daar zit ook uh, de Kabul Rock School gevestigd. Het goed, zeg. Uh, Kabul Rock School. Ja. Ja. <laughs> en uh, daar kun je dus uh, gitaarlessen krijgen. En er worden ook concerten gehouden. En er worden salsaavonden georganiseerd, filmavonden. Van alles en nog wat voor jongeren. Wow, je zegt uh, rock, rockavonden. Is er een rockscene in Kabul? Uh, in ja, er is een heuze rockscene in Kabul. Vertel. In <lacht> <lacht> is dat dan wel eens bij ons? Zijn het leren jassen met, uh, met kuiven? Of, of is, het, uh, is, het, uh, is het gewoon heel hip en, heel hip en happening? Wat, wat nou, voor een is het? Het is dus vooral uh, jeans en uh, leuke t-shirts van bands en dat soort dingen. Ehm... Um, ja, wat moet ik er nog meer over vertellen? Uh, het is een opkomst, het komt door Couple Dreams. Ja, ik, ik wil zeggen, een, die uh, heb ik gewoon. De, de uh, band yeah. Couple Dreams, dat is echt een, een, een, een, een, een rockband. Zullen we even een stukje luisteren? Dat is goed. We zijn uh, vast, aangenaam ja, verrast, aangenaam verrast. deze is niks mis mee. Uh, liedzanger Suleiman Kardashian, die heb jij gesproken. Ja. Uh, hoe bijzonder is deze eerste rockband voor de jongen in Afghanistan? Het zal misschien voor sommigen de eerste kennismaking met dit zijn... Het was het ook. Uh, Kabul Dreams was de allereerste Afghaanse indie-rockband in onze hele geschiedenis. <lacht> en uh, daarmee hebben zij dus ook een beetje rock geïntroduceerd in Afghanistan. En, um, Daar kun je legendarisch mee worden. Ik weet weer nog zo'n bandje, de Beatles, geloof ik. <lacht> legendarisch. <lacht> maar hoe, hoe, het, het, het, zijn zij inderdaad echt ook een voortrekker om een hele, hele scene op te starten? Ja, um, voordat Kabul Dreams überhaupt in Kabul of in, in Afghanistan kwam, wist niemand wat, rockband, wat, wat rock uh, muziek was was. Zij hebben er dus een soort ja, introductie gedaan en um, voordat zij eigenlijk het podium opgingen, legden zij eerst mensen uit wat is rockmuziek precies. Dus ze hadden ook een soort van educatieve rol. En, en zij zeiden ook van wij zijn niet alleen maar muzikanten, maar wij moeten ook mensen uitleggen van wat het precies inhoudt. En ja. dat het dus niet slecht is en dat het niet duivels is, maar dat het gewoon een soort van muziek is. En um, ik denk ook dat de reden waarom jongeren het heel erg leuk vinden en is en waarom het ook heel veel aandacht trekt is omdat rockmuziek is toch een beetje agressief. Je kunt je frustraties in kwijt. En de jongeren hebben dat ook heel veel. Ja. En... Maar gaan die liedjes daar ook ja, over? Ja. Ja. De liedjes van Couple Dreams gaat voornamelijk over vrede. Um, en bij die anderen gaat het ook over, over vrede en ellende die ze hebben meegemaakt. Want ze hebben allemaal oorlog meegemaakt. Of ze zijn altijd allemaal vluchtelingen geweest. Dus ze hebben al hun vluchtelingen bestaan geleid in de buurlanden. Zoals die liedzanger van, van Couple Dreams. Die is opgegroeid in Oezbekistan. Okay. Die woont maar pas net een paar jaar in Kabul. En uh, dus. Uh, ja, al zijn gevoelens en emoties kun, kun, kan hij kwijt in zijn muziek. En drank, drugs en seks, even tussendoor? Ja, toch? <laughs> nou, zover ah. zijn ze nog niet. Ik denk dat er bij de venue onder de tafel wel bier uh, geschonken toch wordt. Wel? Ik denk het wel. Okay. Um, ik, ja, dat, dat sowieso. Maar ik denk, en ja. seks doen ze overal, Tim. <laughs> ja, nee, maar, ja, maar zijn ze daar ook open over? <laughs> uh, nee, nee, zover is het nog niet daar. Kijk, huis is gewoon heel erg geaccepteerd in de Afghaanse ja. cultuur. Uh, dat wordt. Iedereen gedaan en iedereen zegt het ook gewoon heel openlijk. Ja. Van ja, ik blow wel uh, twee, drie uh, keer per dag. Ja. Jongeren die zijn er wat minder in. Ik merkte bij jongeren dat sigaretten heel erg in trek waren. Okay. En drank ook. Dus ja. Ik jij denk gaat... dat het wel die kant op, op een gegeven moment wel die kant op gaat. Als jij weer die kant op geweest bent, en dat uh, volgens mij gaat dat uh, uh, of niet al, lang, al, al te lang tijd ongetwijfeld weer gebeuren om te kijken hoe het daar is, dan nodigen we je opnieuw uit. En Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Dat is goed. Dankjewel Sarah. Dit is de uh, goldeering in Another 45 Miles. Here comes the night.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 Gotta hurry home Don't dare to look back We'll be straight ahead Another 45 miles to go Another 45 miles before I'm home I wish that To death, gotta give me a ride Looks like the road is swallowing me up gotta Gelogen Sneerlands, grootste rockband, golden earring or the another 45 miles in een live versie. Radio 1, Erik Kortom, BNN Today. De shutdown is voorbij en dus groot nieuws in Amerika. This is BNN. Breaking news this hour of a deal in the United States Senate to head off a default on this country's debt. De republikeinse en democratische leiders hebben een akkoord bereikt in de Amerikaanse Senaat. Joeghei, het schuldenplafond wordt namelijk tijdelijk verhoogd... en de overheid krijgt weer geld. Michiel Vos in Amerika, goedenavond. Erik, goedenavond. Ah, ambtenaren kunnen gewoon weer aan het werk, begrijp ik, morgen. Ja, alsof dat een overwinning is in Amerika. We ja. kunnen weer gewoon aan het werk en het schuldplafond gaat zelfs omhoog... en de overheid gaat open. En daar hebben we twee weken lang over gevochten. Twee weken lang heeft Amerika met toenemend afgrijzen gekeken naar Washington... En natuurlijk op het elfde uur om vijf voor twaalf komt er een deal tussen de senatoren in de republikeinse kant en de democratische kant. En als dat houdt in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, dan is er vannacht bij jullie morgenochtend inderdaad een wet die de overheid openhoudt en het schuldplafond omhoog zet. Kan het nog spannend worden tijdens die stemming? Want dat moet dus nog gestemd worden in het Huis van Afgevaardigden. Waarom kan, ja, kan het... je... ja, vertel. Nou ja, als je één ding moet leren, zeg maar, in deze vermoeiende Amerikaanse politiek, is dat alles kan en dat elke keer weer iemand een lid van het huis of een Ted Cruz in de Senaat, hè, de Senator van Texas, kan opstaan en zeggen, weet je wat? Ik heb toch nog eens even een ja. parlementaire truc die ik uit ga halen. Ik ga een filibuster beginnen. Nou hebben ze dat allemaal gezegd dat ze dat niet gaan doen en ze weten dat morgen de grote dag is, dat dat die idee is voor het schuldenplafond, hè, voor het kredietplafond, dus dat als ze nu nog goed in het eten gooien, dat ze dan wel heel erg met vuur spelen. Maar ja, ik bedoel, Amerika is afgepeigerd. Ik bedoel, Amerika is het meer dan zat en uh, dit toneelstuk komt eindelijk ten einde, maar het zou zomaar nog een keer fout kunnen gaan, maar de verwachting is dat het allemaal loopt en dat vanavond, laat, vannacht, dat is ongebruikelijk voor Obama, dan moet hij lang opblijven, daar houdt hij niet van, <laughs> dat hij dus vannacht een wetsvoorstel, althans een tot wet moet tekenen, waarin dat allemaal staat, en dan kan iedereen rustig gaan slapen, en morgen kunnen we allemaal weer aan het werk. Ik ga zeggen, laat hem al lang opblijven, want ook wij hebben hier met afreizen zitten kijken naar hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. Nu is er dus een tijdelijk akkoord, want het is een tijdelijk akkoord, want het schuldenbron ja. wordt verhoogd tot februari, de overheid heeft geld tot 1 januari, waarom is dat, want dat is echt tamelijk kort, dan moet dat het hele glazen weer overnieuw ja je vind dat je heel beleefd bent. Tamelijk, la, tamelijk kort, inderdaad. Je, bent, je zegt het op een heel diplomatieke manier. Het is natuurlijk, als je vanaf een afstandje bekijkt, het is natuurlijk bizar. Inderdaad, we gaan nu voor drie maanden de overheid weer financieren, en we gooien het schuldplafond, zeg maar, de ruimte die de overheid heeft om te lenen, gooien we ook voor drie maanden weer open. En dan krijgen we dit allemaal nog een keer. En dan krijgen we dit hele theater waarschijnlijk, weliswaar met misschien wat andere spelers en wat andere inzetten links en rechts, krijgen we nog een keer. Er is uiteindelijk een fundamenteel gevecht, en dat is op zich ja alweer interessant, tussen democraten die, zeg maar, willen uitgeven en dat niet vervelend vinden voor allerlei groepen die dat nodig hebben volgens hen, en republikeinen, die vinden dat de overheid, en ik zeg het, ik vat het nu heel erg samen, zeg maar, veel te veel geld op uitgeeft. En voor hen is de steen des aanstoots natuurlijk Obama. ja, precies. Is, ja, is dat ook de Socialistische gezondheidszorg, dat we ook in Europa allemaal hebben. Dat, dat vinden Amerikanen aan de rechterkant gewoon veel te ver gaan, en een teken aan de wand, Amerika is een, zeg maar, een, een overheidsland geworden. Met deze Obamacare, dat moet worden gestopt. En vandaar krijgen we dit gevecht zeer waarschijnlijk in andere vorm weliswaar nog een keer overdreven. Ik kan jaar. het zeggen, want wordt dat dan weer inzet van, uh, van de republikeinen uh, uh, in, in januari of in februari voor, voor dit verhaal? Weer die Obamacare uh, in de yes, dit is een beetje alsof Hollywood vraagt om de sequel. Kunnen ja. we nog een film? Krijgen ja. we nog een Ja hoor, we kunnen nog een film. En dat duurt maar drie maanden om die te maken. Ja, dat is ook zo. Deze deal verandert eigenlijk niks. Het zet gewoon de overheid open en het verhoogt het schuldplafond. Het verruimt het schuldplafond. En het zegt over drie maanden moeten we een nieuwe afspraak maken. Ja, en dan in die komende drie maanden moet er worden gevochten over hoe die afspraak eruit ziet. En dat gaat natuurlijk weer om vijf voor twaalf uiteindelijk allemaal gebeuren. Vlak voor het einde. Rondom de kerst of vlak daarna. Drama. En dan krijgen we hetzelfde gedoe. En ik praat er een beetje flauw over, omdat het gewoon door de gemiddelde Amerikaan, voor zover je dat kunt zeggen. natuurlijk allemaal met leden ogen wordt. Ja, dat lijkt me heen, dit, ja. hele, dit hele poppenkast. Krijgt breaking news binnen, staat hier. Breaking Speaker Boner says House won't block vote on bipartisan Senate ja, deal nee. on budget. Dat wil zeggen, inderdaad, het Huis zal niet moeilijk doen. Met democratische steun komt dit wetsvoorstel dus zowel door de Senaat als het Huis. en vannacht nog op het, hè, het desk, op het bureau van president Obama, arme Obama. Ja, arme Obama, die slaat dan even een nachtje over... en morgen gaan ja. de ambtenaren in de Verenigde Staten weer gewoon aan het werk. Michiel Vos, hartelijk dank vanuit, uh, dank. vanuit Amerika. Ja, dank je wel. BNN Today. Ja, dat ben ik. Het laatste woord is zoals iedere dag... voor de bekende vrienden van BNN Today. Laten we eens beginnen met kickboxer Remy Bonjaski. Hé hey Erik, hey. dit weekend heeft supertalent uh, Rick of Roeven gewonnen, een uh, wereldtitel behaald. Nou, gaat het over badder, dan uh, staan, ze, staan ze op een stoep om, uh, om een verhaaltje te, te horen. Gaat het over positieve dingen, dan hoor je niemand. Vrees dat ze dat, echt klote. Dus Aldus Remy Boniaski. En Jesse Klaver van GroenLinks gaat voorop in de strijd tegen honger. Goedenavond, Erik. Hey. Wist jij dat we jaarlijks tussen de 1,4 en 2,5 miljoen ton aan eten weggooien? En dat we wel meer dan bijna een miljard mensen in de wereld honger hebben. Ik vind dat dat echt niet kan. En daar ben ik vandaag met een wetsvoorstel gekomen, een initiatiefwet, om supermarkten te verplichten om inzichtelijk te maken wat ze nou weggooien. Het is een kleine stap, noem het een druppel op een groeiende plaat. Maar horen we de wereld uit helpen, daar moet je mee beginnen. Hoe klein die vier stap ook is. Juist, Jesse Klaver. Ik, ik kijk af en toe ook wel eens naar wat ik weggooi als we met z'n vier in gegeten, misschien ik me ook af en toe kapot. Uh, mag ik uh, Sahar en Tim en Roelof iedereen bedanken voor jullie komst hier vanavond en voor het maken van een mooie BNN today. Morgenavond zijn we er weer en zo meteen langs de lijn met Robert Meder en dan het wel met het nieuws. Tot later. Dag. B -M -M. Sport open radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Johan Riggels feijen rood. de Baris Vidal. FC Roda via de lat. Zeg, hoi. U trekt naar. op landschapsgebied. Bal voor. Hallo part 9. Twente Ajax. Toen hulst. Van Ajax komt en wordt binnengewerkt. En Herenveen Vitesse. Ayo. En S langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.